3 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Tientallen mensen hebben ernstige oogklachten gekregen... door brandhaartjes van de eikenprocessierups. Uit de rondvraag onder oogartsen blijkt dat ze de afgelopen weken... zeker 87 patiënten binnen hebben gekregen. Bij 10 mensen is een oog zo aangetast... dat ze mogelijk blijvende klachten houden. In de meeste gevallen hadden de patiënten al een paar weken last van hun ogen. Ze gaan dan met een rood of ontstoken oog naar de huisarts... maar die kan volgens oogartsen niet goed vaststellen wat de oorzaak van de klachten is. Sommige patiënten zijn daardoor verkeerd geadviseerd... en hebben onnodig lang doorgelopen met de klachten. Ouders in Duitsland zijn vanaf maart volgend jaar verplicht... om hun kinderen die naar de dagopvang of de basisschool gaan... in te enten tegen de mazelen. Volgens de minister van Volksgezondheid... worden kinderen zo beter beschermd. Ook het personeel van scholen, medische instellingen... en gemeenschapsruimte, zoals de vluchtelingenopvang... moet een bewijs van inenting hebben. Wie weigert kan een boete krijgen van 2500 euro of mag niet meer naar binnen. De Duitse Bondsdag moet nog wel stemmen over het besluit. Ajax-directeur Mark Overmars vindt dat de UEFA clubs in sportief opzicht beter moet beschermen die goed presteren in Europa, zoals Ajax. De Amsterdammers haalden afgelopen seizoen de halve finales van de Champions League, maar moeten als landskampioen dit seizoen eerst twee voorrondes spelen om zich weer te kwalificeren voor het hoofdtoernooi. En als de voorrondes worden gespeeld zijn veel internationals nog op vakantie die in de Copa America en de Afrika Cup hebben gespeeld. Overmars noemt het ongelooflijk dat de belangrijkste wedstrijden van het jaar worden gespeeld zonder de belangrijke spelers. Het weer, het blijft vrijwel overal droog. Alleen in het noorden kan vanmiddag misschien een buitje vallen. Het wordt vanmiddag 20 graden in het, zuiden, in het noorden, pardon, tot 25 in het noorden. Morgen is het ietsje warmer, maar dan is er ook meer kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Het is dus zeg maar, de, de artiest is zeg maar, je hebt nu de vijftiende alarmschijf ja van de top 40. Ja. Dit is zeg maar de vijftiende. Ja. En uh, ja, als je goed luistert, dan hoor je het oude nummer van Elton John. Oh. Van de, de oude Lion King natuurlijk. Wil je wat leuks weten? Nou, vertel. Beyoncé die heeft dus de credits voor het hele album, wat mij op ja, zich genomen. Er is tegen haar gezegd van, joh, ze hebben haar gevraagd om eraan te werken. Maar zij heeft luister, maar dan wil ik mijn input daarin geven. Ja, en het is ook gelukt. Want ik heb ook meerdere nummers gehoord van The Lion King, dat album. Er zijn heel veel mensen die er lyrisch over. Echt al die covers. Waanzinnig. Ik vind het mooi. en Ik vind dit, ja... Nou, dan gaan we naar de mis. Spirit. Dan gaan we naar de tiplijst. Beyoncé Spirit van The Lion King.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 En de, de remake, de film. Ja, maar nou, de remake ook, moet ik zeggen dat... 17 uh, juli komt hij in de bioscoop. Ik ben benieuwd. En ik ga er zeker heen. Ja, nee, dat... dat ik, uh, wij, wij, wij, in ieder geval... Ja, iedereen gaat er van toe. Ja. Ik dat iedereen... Dit zo, wil je zien. Dit, dit, dit, dit wordt zo'n kaskraker. Zo'n jeugd. Niet ja, anders. weet je, je dat verwacht kan niet er anders. zoveel van. Ja,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 Perfect as it can be, Cause I need you, you. here. Ah, ze heeft iemand om bij haar te zijn. Die heeft ze nodig Vast wel iemand. Heerlijk, er is altijd wel iemand. Dat is ook een liedje: She can use somebody. <laughs> heerlijk, heerlijk. Hey, we gaan gelijk nog even door, want we hebben natuurlijk net drie lekkere platen gedraaid. En die platen waar we het dan over hebben, is dan All Day and Night: Jax Jones en Martin Solveig. En, en Madison. En dan hebben we ook nog Chris Lake met Stay With Me. En daarna hoorde je Here With Me, Marshmallow en Chaffress. We gaan snel nog even door naar wat nieuws. Want um, we hebben uh, even kijken naar Ed Sheeran. We hebben we natuurlijk net al gehad met het bevestigen van zo'n huwelijk. Vorige week. ...is bekend geworden dat Acep Rocky... ...in Zweden vast is gezet. En Tyga Offset steunt de gearresteerde Acep Rocky... ...en zegt dus zijn optreden in Zweden af. Uh, rapper Taiga heeft zich solidair verklaard... ...met vakgenoten Acep Rocky... ...die dus in detentie zitten in de gevangenis in Stockholm. En Tyga maakte donderdag bekend... ...dat hij zijn optreden in Zweden... ...aankomende zondag afzegt. Uh, Acep Rocky werd vorige week gearresteerd... ...in Stockholm na een vechtpartij. De Zweedse politie hield hem aan... ...op verdenking van mishandeling van twee mannen. Er zijn twee verschillende filmpjes opgedoken. Dat was verschillende filmpjes. Ik zeg wel twee. Van het incident. En daarop is de vechtpartij te zien. Maar ook de momenten daarvoor... waarin de rapper zijn team... en zijn team hinderlijk worden gevolgd. En A$AP Rocky verzoekt hen... met rust te laten. Taiga tweette... zijn steun voor zijn collega met de hashtag... in ieder geval met... Kijk, hashtag Free ASAP Rocky. En eerder startte de manager van de muzikant... een change.org-petitie... voor zijn vrijlating. Daarin wordt beweerd dat de rapper...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 Nou ja, ik, ik, ja, de vraag, maar wat, wat bereik je daarmee? Ja, ja weet Met je, ik. doet je pijn hiermee? Ja, dan, nou, eigenlijk. Dat je dus, eigenlijk dan, raak je, je fans, zou je je fans daarmee kwijt kunnen raken? Zou kunnen. Ja, je, je liegt tegen je fans. Ja, soort ja, fan. ja, ja, nou ja, nou, liegen. Nee, ik wil het nog niet per se liegen noemen, maar um, nee. hij raakt niet. Die laat zo zeggen zijn fans, die kunnen ook zo denken van, ja, nou prima, dat kunnen ook fans zijn van of Rocky, maar. Um,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 Weet je wat ook niet anders is dan elke andere week? Nou, vertel. Wacht, wacht. Ja, komt eraan. De man schuift nu aan tafel. Schuift, je weet ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Zoeter dan de wafel. Gezonder dan falafel. En hey, jullie shit is zo verslaven. En ik ben de hous vanavond. Yeah! Hier, yeah. heerlijk, heerlijk als de Alsjeblieft weer.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 Ja, post Malone, Ronnie Samveld. We are never going home. Nee, nou, nou vanavond wel. <laughs> vanavond zeker wel. <laughs> Gedroken als een rietje. Echt waar. <laughs> Helemaal strak achterover. Echt. Knap <laughs> Oh, <laughs> dat is wat slecht. Heerlijk. Maar <laughs> Heerlijk. hou ervan. Ik hou ervan.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 ja Dit is het nieuws waar jullie ja. op gewacht hebben. Jullie. Zijn jullie. Satisfied. Helemaal. Oh. Oh. Nou, daar gaan twee mensen die verliefd zijn. Hartstikke oh, leuk. Oh, wat hoor. leuk. Gefeliciteerd dames en nou. heren. <coughs> Allebei miljoenen op de bank. Uh. Lekker weepa weepa weepa weepa Lekker boom, dingen. Boom, dingen, Sorry. Oh, daar I'm gaan, ja, gaan ze. Daar gaan ze. Oh, daar gaan ze. Het schrijven. Oh. Het schrijven. Ja, ze Patrick is geleid hier helemaal ja, kijk. compleet kijk. van zijn stoel af. Ja. Ja, ja perfect. Nou, oké. Okay. Hartstikke goed. Hij nam, je. Uh, hij nam uh, wel de... Hè? Ja. Ja, noem het ja. maar eventjes. Okay. Hij nam de voorhand. De voorhand, ja. ja met de backhand. Lekker toch? <laughs> Lekker op zijn backhand. Jongens, we zijn laat in het programma. Laat in het tweede uur. En als jullie geteld hebben, zijn er nog maar twee nieuwe binnenkomers gepresenteerd.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 Cases of the sun What sweet I did, I'm I let it in my eyes Like an exciting dream, the radio playing songs That I have never heard, I don't know what to say Oh, not another word, just la la la la, la. With those around the world, just la, la la la la It's all around the world, just la la la la It With those around the world It's all around the world, it's all around the world.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 In ons hé, improvisatie dingetjes. Dat komt later wel. Ja, en als je je dan afvraagt wat wij dan nog uh, willen gaan doen. Dan ja. heb ik gewoon nog wel een plaatje klaarstaan. Oké. Okay. En dat is een plaatje. Het is een plaatje? Da waar dat is jij... een, pl een mooi plaatje is het. Ja, waar jij ook wel enthousiast over was. Uh. Oh? Dat is een samenwerking tussen niemand minder dan Whitney Houston en oh. Kygo. Oh ja, die staat er ook in. Ja, daar was jij wel blij. mee. Ja, ja, die ja, die, wel... die, die, die <laughs> wou ik eigenlijk als tip doen. Maar... Eigenlijk jouw tip.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 I'm ride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 Dan Medusa en de good boys. Peace of your heart. De nieuwe nummer 1 van de Euro Breakdown. Tot volgende week. To the way that we touch is never enough. You up to down, down. Show me a piece of your heart.